Christian Bodenbakker met het NOS Journaal in geleden. En de opstandelingen zijn beter in staat om ingewikkelde zelfmoordoperaties uit te voeren. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Volgens de onderzoekers is het einde van de oorlog nog niet in zicht. De Verenigde Staten en andere Westerse landen willen zich uiterlijk in 2014 hebben teruggetrokken uit Afghanistan. De burgemeester van Gouda hoeft niet weg. De meerderheid van de gemeenteraad heeft zijn excuses aanvaard... Burgemeester Cornelis was in opspraak gekomen door de bouw van een vakantiehuis in Ghana. Uit onderzoek bleek dat hij zaken en privé vermengde en plaatselijke bouwvoorschriften werden overtreden. De burgemeester erkende gisteravond dat hij fouten heeft gemaakt. De tijd die mensen hebben om een brandend huis te ontvluchten is in moderne huizen nog maar drie minuten. Dat blijkt uit informatie van de Brandwondenstichting in het kader van de Nationale Brandpreventieweken. Dertig jaar geleden was de vluchttijd nog 17 minuten. Door beter isolatie blijven rook en giftige gassen in moderne huizen hangen. En meubels bevatten tegenwoordig vaker brandbare stoffen. In Amerika is een man opgepakt omdat hij een aanslag wilde plegen op het Pentagon en het Capitool. Hij wilde dat doen met op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Hij bestelde explosieven bij mensen van wie hij dacht dat ze bij Al-Qaeda hoorden. Maar dat bleken FBI-agenten. De man die natuurkunde heeft gestudeerd zegt dat hij Amerikanen wilde doden omdat ze vijanden van Allah zijn. Minister Rosenthal verwacht dat de Nederlandse hulp aan Rawagadee in Indonesië binnenkort volledig kan worden besteed. Nu is er vertraging en dat komt volgens Rosenthal door de Indonesische bureaucratie. Rawagade is een dorp waar de Nederlanders in 1947 een bloedbad aanrichten. Uit schuldbesef stelde de Nederlandse regering twee jaar geleden 850.000 euro aan hulp beschikbaar... Maar de bewoners klagen dat ze daar niets van zien. Het weer vanochtend verdwijnt de mist en dan wordt het een zonnige dag door 22 graden langs de westkust en 26 in Limburg. Dit, was Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 4 kilometer of langer. De A1 Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewouden, 7. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam tussen Avenhoorn en Weidewormer, 6. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Bevenwijk en Knopendraasdorp, 6 kilometer. En een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 13 kilometer de reis ook is dicht. A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal 4, en op de A27 Almere-Utrecht tussen Imnes en Beeldhoven 6. Na 28. Zwolle-Amersfoort daar staat bij Leus de 7 kilometer. En op de A29 naar Rotterdam 5 kilometer voor het knooppunt Vaamplein. Dat komt door een ongeluk op de A15 richting Europoort. Maar daar is de weg inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je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 Oh, mooi, dankjewel. <laughs> dankjewel Dankjewel Dankjewel en heel veel succes met alles wat je gaat doen En sowieso volgende week zondag Dankjewel Goed zo Goed, dan gaan wij gelijk door Of gaan we ja. naar een muziekje is... Wat zullen we doen? Benno of willen we, zullen we gelijk door? Nee, daar komt ja, Ben hebben... Zonneveld ja, al aan stormen Els Els mag eerst Els mag eerst Want met Els Kuipen gaan we praten over Dorms Omroepers Concours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 Kom nee. nee.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 Maar toch wel dat we weten waar het over gaat. Bijvoorbeeld de Watertoren, het circuit, eh, oh. dat soort onderwerpen. Ik dacht een kreet als Doe normaal, man. Nee, nee, die, eh, die hebben we niet. <laughs>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 En uh, ja, jouw man Gerard, gaat die, wordt hij winnaar vandaag? Nou, Gerard heeft het enorm druk gehad met, uh, met het uh, verzorgen van het concours. En uh, er zitten wat kanonnen bij, uh, oh, ja? qua stemvolume. En er zitten erg door de wol geverfde omroepers bij. Dus het zal een zware strijd worden vandaag. Oh, okay. maar ga... Ja, sorry, ga je gewoon. Nee, ga gewoon. Ik zit gelijk mee te denken, sorry Ben. Ja, dat geeft een vrouw, hè. Ja, en, uh, wat maar... mijn eigen kennis. <laughs> Ik uh, ben blij dat je er zit, Els. Ja. Uh, met al die mannen om ons heen. Wij kunnen dat. Maar uh, die beroeps komen die echt uit het hele land? Of ja. komen die een beetje uit de omgeving? Nee, we hebben er twee uit Zeeland. Uh, uit, uh, uit de Filipijnen en uit Nissen. We hebben er één uit Zwolle. We hebben er één uit Harderwijk. We hebben er één uit Eilst, Friesland. Leuk, ik kom uit Bolsward. Harderwijk. Ja. Bonswart hebben we. Oosterwijk in Brabant. Haghorst in Brabant. Ja, Alfa aan de Maas die heeft dan uh, donderdag een ongeluk gehad. En uh, Zandvoort.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 Ja, één ja, uit uh, die Zelen en één uit Thames. Uh, die doen wel mee met het concours, maar niet voor het uh, Nederlands kampioenschap. Ja, dat niet, gaat niet, niet, hè? Nee, nee het leuk op Wordt een hoor. belgisch noord hollands kong ja. ja. Dat ging het wit, hè? Ja. ja. Nou, heel veel succes. Graag ja. wens je man het ook. Dankjewel. Ja. En uh, zo weer naar ze toe. Ja. Dus uh, je ja. bent natuurlijk de mede-organisator op de achtergrond dan. Ja, mijn man heeft een hobby en ik... Uh, en jij doet mee. Allemaal hobby. Ja. Maar het is leuk. We beginnen het nu te leren na een jaar. Dat ja, je we... moet er helemaal in komen natuurlijk. Ja, ja het houdt meer in dan uh, dat D we dachten. Maar Goh. het is het is heel leuk. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. En we waren ook erg blij met de handjes die we van Ben en uh, Maaike en Theo hebben gekregen. We hebben een hele hoop samen gedaan... Uh, ja, het is erg fijn. Uh, het is voor ons de eerste keer. Dus, uh... ja. Nou, met elkaar komen we er wel. Ja, hm? heel veel succes. Ja. een hele mooie dag. Goed, uh, nou dan gelijk door naar Ben Zonneveld. Want ja, naast het dorpsomroepersconcours hebben we natuurlijk de Chanticore uh, dit weekend. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Uh, het, is, is dat. Uh, bijt het elkaar, Ben? Of wordt het tegelijkertijd opgetreden? Of is het uh, een vanavond? Nee, het, het bijt elkaar totaal niet. En uh, zelfs in het voorgaande jaren hebben wij een, uh, toch, een, toch een samenwerking gedaan met, uh, met de dorpsomroepers en uh, de Chanticoor. Omdat het altijd vast in hetzelfde weekend is. Het laatste weekend van september. Een aantal jaar geleden hebben we ook gevraagd of de Babbelwagen daarin wilde meedoen. Uh, omdat wij het wel leuk vonden om s'avonds voor degenen die blijven hangen er blijven dorpsomroepers hangen er komen als shanty die blijven hier overnachten en ook voor de zandvoerders een, een soort nostalgisch weekend uh, te verzinnen mm. met dorpsomroepers met een diavoorstelling voorstelling van de babbelwagen en de shanty -koren. nou vanavond om uh, half negen op het kerkplein staat een groot scherm en daar gaat de babbelwagen met tom drommel en marcel meijer gaan daar een, een, een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 Uh, dan bouwen we het podium op. Dan gaan wij met z'n allen naar uh, Nieuw Unicum. Waar de ontvangst is van alle koren. Er komen 312 uh, zangers en zangeressen. Die ontvangen wij uh, op de Brink. Zoals het heet. En op de Brink begint het eerst optreden. Dat is eigenlijk uh, ook de opening van, het, uh, van, de, van de hele dag. De Wees Betrekvaandmannen. Die openen het... Uh,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 nou ja, ik, ik zal even wat namen noemen, want het is al hartstikke leuk als je dat, uh, dat al ja, die hoort. Had een hele speciale namen he, van ja, die koren. Ja. On, Ongelooflijk. Ja. Uh, bijvoorbeeld droger kan niet. Ja. <laughs> Weespertrekvaartmannen, nou dat is wel uh, de, de, de Weespertrekvaart. Ja. Daar hadden mannen die ja. trokken aan die schuit. Dan heb je het staande tuig. Ja, ook mooi. Hè. De Vlaardingse muiters. En dan helemaal uit uh, Friesland aan Lagerwal Kan je je wat bij afvragen. Ja. VOC. Dulle Griet. Nou, dat is een, een, een, een iets heel bijzonders. Ze zijn maar met z'n zestiende, maar het is een act waar je eigenlijk niet omheen kan. Is dat weinig dan? 16 uh, is weinig, want het, oh. het varieert tussen de 16 en de 40. Het grootste is 40. En dat is dan het andere damescore, dat is zootje vis. <lacht> <lacht> dus, de, de naam alleen al. Het, ja. en die komen uit harderwijk. Uh, zootje vis komt volgens mij uit Enkhuizen. Oh, Enkhuizen. Ja, daar hebben ze ook vis hoor. En, ja, ja, daar, ja. Hebben ze, daar hebben ze ook vis. Dus, dus je ziet, ja, en natuurlijk het gemengd zandvoortskooplandstander doet dat.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 Uh, als je een koor uit, uit, uit Friesland laat komen, kost dat meer geld. Als, uh, en dat hangt van je subsidie af. Dus wij ja. moeten daarmee schipperen gewoon. Ja, ja, ja. Nou, dat wordt dus een, een geweldig weekend. Nou, leuk, uh, Betty zit al heel wat te stralen naast me. Die, uh, ja, die komt er trouwens niet af hoor. Ja. <laughs> <laughs> ja, het is mooi weer, dat moet je wel toch? Betty gaat meezingen. Uh, dat mag ook hebben, Ben. Nou, ja, dat staat er ook. Uh, komt en zingt ja. mee. Oh, komt en zing. Hoort mee. en zegt voort. Hè? Dat zijn, ja, uh, ja. de, voor de, vandaag is de dorpsomroepers.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 Dat snel Waarin ik nooit op kan houden met lezen. Jij, jij bent gisteren, je bent morgen en altijd. Altijd mijn enige waarheid. Het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, maar niemand ze vindt. Jij, jij bent als de wind die de violen laat zingen en het parfum van de rozen ver met zich meedraagt. Chocolat. Soms begrijp ik je niet, weet je dat? <laughs> Hoeveel niet voor mij Had daarvoor maar een ander gekozen Die houdt van wind en het parfum van rozen Voor mij ligt al dat gepraat over smaart Lekker in je mond Maar ik voel niks in mijn hart Ik wil je nog één ding zeggen, Willeke Gewabbelgedoel ik wil een man, ik wil een man Gebabbel, gebabbel, gebabbel Telkens weer Gebabbel, gebabbel, Je hoofd weer op mijn schouders Gebabbel, gebabbel, gebabbel Dag oude huis Gebabbel, gebabbel, gebabbel, En verder heten we Dit is mijn lot, mijn stemming Om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is Stop. Alweer gepraat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 Oh, spiegelbeeld Gebabel, gebabel, gebabel. Ben ik net zo dik als toen gebabel, gebabel, gebabel. Ik wil jouw echo zijn Gebabel, gebabel Gebabel, gebabel, gebabel, gebabel. alleen allora, maar En verder het heet het. Oh, fijn gevoel wil Bedankt kiek op mijn op, nou, <laughs> op <laughs> nou, Bubble. en dat doen we ook tijdens goede morgen zandvoort hier live in hoogte hotel hoogland en we gaan verder met Hubert Habbers. Hij is van Sportservice Heemstede Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Hubert, even in het kort, wat, wat is Sportservice Zal, Zal, even kijken. Zandvoort Heemstede? Heemstede Zandvoort. Heemstede Zandvoort, hè? ja. Sportsurfers Zandvoort is eigenlijk onderdeel van Sportservice Noord-Holland. En Sportservice Noord-Holland voert het sportbeleid van bijna alle gemeentes in Noord-Holland uit. Naheemzet nou, is Antwoord, uh, spreekt voor zich. Wij uh, doen het sportbeleid met z'n tweeën. Uh, mijn collega Stefan van der Pol en ik. En, en, en van der Doet niet mee, begrijp ik. Hem. Niet met ons. Nee. Oh, die hebben een eigen club. Ja, oh. Nou, zo goed. Um, goed, die dus zullen jullie richten eigenlijk op, die, uh, op een stukje sport uh, en dan alleen gericht op de jeugd. Uh, nee hoor, we doen uh, sportstimuleringsprojecten over het algemeen. En ben dat, dat nou? Is dan, uh, ja. ja. Is dat volgens nodig? mij <laughs> is dat wel wat voor jou. Ja. Oh ja, waarom? Nou, volgens nou ja, mij dat heb is jij niet een bewegingsallergie, dus <laughs> ik dacht nou. Ja. Precies. Nee. Sorry mensen. Ja. Ik heb een tuin. <laughs> Oké. <Okay. En, laughs> uh, nou, dat, nou, dat doen we eigenlijk van voor, voor jong tot ouders, dus vanaf de okay. middelbare school, maar ook voor uh, 55-plussers bijvoorbeeld. Ja. Goed, uh, we hebben het vandaag over de jeugd -sportpas project. Ja.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 Uh, ja, dat zijn uh, toevallig ook de sporten die we dit, uh, de komende blokken hebben. Dat is uh, skiën en snowboarden. Nou, dat uh, oh, dat moet je even wachten. Nou ja, we doen het indoor, in uh, Hoofddorp. Oké. Okay. Dus uh, het gebeurt niet heel vaak dat uh, we buiten de zand Maar het is natuurlijk een uh, speciale activiteit. Nou, hetzelfde geldt voor schaatsen. Moet, daarvoor moet je naar Haarlem. Daar gaan we voor naar Haarlem. Ja. Ja. Uh, dan reserveer we ook altijd voor meerdere uren de ijsbaan. Toen iedereen, uh, ja, Het zijn vaak honderd kinderen wel die kennis willen maken. Wat leuk. Ja. ja. Uh, ja dus wintersporten zijn heel populair. Ja. Dat is ook merkwaardig eigenlijk. Ja, dus, uh, dat, dat doe je niet zo vaak natuurlijk. Toch. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, gewoon, je, als je nooit op wintersport gaat, en dan is het wel leuk dat je het een keer kan ja. kijken hoe het ja. Is. Ja, nou, dat dat is. Dat is misschien wel. goed te vertellen. Ja, dat deden we vroeger allemaal. Maar tegenwoordig is er niet zo vaak meer ijs. Ja. dat is voor de mensen met een wat lager budget, zeg maar ja? van vijf euro kun je aan vier kennismakingslessen volgaan ja, ja, ja. van dezelfde sport. Dus. Waarom vier waarom lessen? Ja, dan kunnen we wat, wat dieper op de sport ingaan. Zeg maar. Vaak uh, proberen we de vakleerkrachtige lichamelijk op voor nu zover te krijgen dat ze in de les al aandacht geven aan zo'n sport. Dat de kinderen een beetje voorbereid uh, basiskennis hebben. En dan, ja, dan kunnen ze gewoon echt uh, goed kennismaken bij zo'n sport. Dat het uh, niet alleen een clinic is, maar ook gewoon uh, wat verder gaat. En hoe lang ga je dan, zeg maar, zo'n. als ze die sport doen? Is het een uur? Of, uh, ja, over het algemeen is dat een uur. Een uur, uh, oké. Okay. Dus, sommige intensievere sporten kunnen iets korter zijn. En ik uh, heb begrepen sporten. dat uh, blok 1 ook al helemaal vol zit? Ja, blok 1 uh, is de inschrijving inmiddels gesloten. Daarin hebben wij uh, wedstrijdzwemmen. zwemmen. Nou, dat is een verrassende activiteit eigenlijk. En ja. gewoon 25 inschrijvingen. Nou, dat is dus voor zo'n vereniging natuurlijk uh, geweldig. Wat leuk, zeg ja. En tumbling? Dat Wat is, is uh, dat? Ja, um, dat uh, organiseert OSS. Het is eigenlijk uh, turnen, maar dan op zo'n uh, springmat zeg maar. Oh, ja, een lange uh, opblaasbare ja. mat. En daar kan je allerlei ac acrobatische oefeningen ook doen. En, Wat leuk zeg. We hebben we 16 kinderen. En dan hebben we nog, uh, toch nog een balsport, hockey.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 Dus dat wordt een blok met heel veel deelnames, ben ik bang. Ik geloof dat er nu al uh, op 100 kinderen staan. Wat oh, Voor het gat lopen? Lijf nee, voor, voor, alle, alles, All, voor alles bij elkaar. Ja. Okay. Maar het is natuurlijk ook wel een heel aantrekkelijk blok. Ja, Toch? Zeker. Dus Hoe leuk is dat niet dat je voor 5 euro vier keer kan gaan snowboarden ja, dat om het nou, te gaan leren? Ja, geweldig. Ik geloof dat skiën en snowboarden wel 7,50 euro zijn. Dat dan wel een dure sport Ichi. is ook voor ja. ons. Uh, normaal werken we natuurlijk met verenigingen ja. samen en uh, het geld wat de kinderen aan ons betalen gaat dan ook rechtstreeks door naar de verenigingen. Zodat ik die, uh, ja Maar dit zijn sporten waar wij natuurlijk gewoon uh, docenten voor moeten huren en uh, bang voor moeten huren. Dus ja, ik, ja, ik vind het iets meer uh, voor. echt heel erg leuk. Ja. En um, nu vertelde je hem net, je wilde nog iets vertellen. Ja, we hebben ook uh, brede schoolactiviteiten.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 daar gaan we ook wedstrijdje doen, 1 tegen 1. En als de panna wil zeggen dat als je iemand door de benen spat, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Okay. Oh. <laughs> en de meeste straatvoetballers worden toch de beste profvoetballers? Zo is dat. Dus ja, we uh... hebben een mooie, mooie voetbalkooi hier aan de Vondellaan, dus je kan geoefend worden. Oh, leuk. Ja. Ja, en daar willen we eigenlijk uh, een afsluitend toernooi ook in Zandvoort houden. Dus dat wordt mm. wel een groot evenement. Daarnaast hebben we nog een sport- en spelinstuif, waar we allerlei soorten sporten kunnen gaan doen. En we hebben nog streetdance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 Zeker? Ja, ja ik echt, uh... helemaal goed. Um, en ik denk van... Ja, ja ik zal me eigenlijk af te vragen van... Uh, met met zo'n groot aanbod aan sporten dat... Um ze zeggen wel eens kinderen bewegen te weinig maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen ja, nu, ik vind dit echt geweldig want kinderen zitten ja. toch wel heel veel achter de computer en zo tegenwoordig ja. en, uh... en je merkt dat de kinderen heel enthousiast zijn het is ook goed voor hun geest ja. toch? En het is Lekker gewoon de kunst om ze te bereiken vooral, ja. want de kinderen die willen wel ja. dus ook, uh, ook de ouders uh, proberen het te bereiken ja. schrijven ze vooral in ja. uh, het is hartstikke leuk dus. Helemaal leuk. Ja. en dat gaat natuurlijk allemaal, dat brede school gaat natuurlijk ook via de scholen ja klopt dus, uh... Daar staan de scholen allemaal dus ik achter. weet niet of je nog wat kwijt wil, als mensen het via school niet meer weten hoe ze je anders ja. kunnen bereiken? Ja, via sportservice daar staan ook uh, alle contactgegevens uh, ik kan ook een telefoonnummer noemen heeft wel. dat is uh, 023 574 0116 ja, en op onze website staat, daar, staat alle informatie over alle projecten die we draaien, van jong tot oud. Dus. Nou, dankjewel. Okay. Heel veel ja, succes. Gedaan. Goed, dankjewel. Uh, Hubert Habers, al van de sportservers uh, Heemstede, uh, Zandvoort en Betty, het volgende uh, ja, muziekje. Ja, er zat geen vechtsport bij, maar oh. het wordt Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Ja. mm yeah. yeah.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 ik ben toen heel blij, uh, kwam ik een advertentie tegen van Pluspunt. Daar kwam ik te werken als baliecoördinator. Um, er was sprake binnen de gemeente en andere um, partners over uh, dat de, de, de AWBZ AB, is veranderd. Dus er vielen heel veel senioren buiten de boot. Die kregen geen dagbesteding meer...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 Uh, bijvoorbeeld context, dat het gewoon steeds drukker wordt. En ze moet echt al paal en perk stellen aan het aantal klanten of cliënten die ze kan behandelen. Nou. Dus uh, ja...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 ...heel erg hoog... Nou, ...ik uh, um, ontvang iedereen... ...persoonlijk... ...stel ze op hun gemak... ...en als ze eenmaal geweest zijn... ...willen ze gewoon blijven... ...maar ja. als er, is, er zijn ook mensen die... Uh, ...misschien gewoon eens vrijblijvend kennis... Ja. ...en daar hebben jullie een open dag voor georganiseerd... ...6 oktober ja. is daar een, e een open dag... ...meld... Uh, uh, ...meld u alstublieft ...een paar dagen eerder aan... ...zodat ik ook kan zorgen dat er een warme maaltijd is...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 Wat hij of zij wil. En heren, laat u niet kennen. Maar kom nou eens een keertje kijken. Ja, Els. We hebben een heel mooi, aan tafel. We hebben een heel mooi biljart staan. Oh. En ook activiteiten die de heren ook absoluut leuk zullen vinden. Nou. Els, je enthousiasme is geweldig. Nou, Dank je wel. Ja, het is ook mijn hart en mijn ziel. Ja, goed, ik, dus, het, ja ik zie het ja, aan Ja, je. ja. ja. ja.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 Away. Maybe you'll tarry for a while It's just a test A game for us to play Win or lose it's hard